Clemens Peters met het NOS Journaal. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Veel partijen willen dat het kabinet met maatregelen komt, net zoals andere Europese landen doen. Toch is het de vraag of er ook echt snel iets gaat gebeuren, vertelt politiek verslaggever Johan Jonker. Want er zijn veel ideeën om iets te doen voor die koopkracht, bijvoorbeeld een maximumprijs aan de pomp. Maar een snel uitvoerbaar plan waar ook een meerderheid achter staat, dat is niet zomaar gevonden. Vrijdag zei het kabinet nog dat het de situatie nog even wil aankijken. Het Europees Parlement zal morgen hoogstwaarschijnlijk instemmen met een verbod op uitkleed-apps. Met die apps kunnen mensen op foto's worden uitgekleed met hulp van AI. De beelden zijn soms niet van echt te onderscheiden. Het verspreiden van deze beelden is al verboden, maar het is nog altijd erg makkelijk om ze met AI-chatbots zoals GroK te maken. En ook verschijnen er nog altijd veel uitkleed-websites in zoekmachines zoals Google. De verwachting is dat het verbod al voor de zomer in alle EU-landen ingaat. Schrijver en presentator Meluska Meulens schrijft dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk. De titel van het boek is Terug naar de Schoenenboom. Illustrator en auteur Harmen van Straten maakt het printenboek van de Kinderboekenweek. De 52-jarige Meulens presenteerde jarenlang het NOS journaal het jeugdjournaal en andere radio- en televisieprogramma's zoals Vroege Vogels. In 2021 debuteerde ze met het kinderboek Elin. De 72ste Kinderboekenweek is van 30 september tot 11 oktober. Wie 13,50 euro of meer aan kinderboeken besteedt, krijgt het geschenk er gratis bij. In een kerk in Maastricht is een skelet ontdekt dat mogelijk van de Franse musketier D'Artagnan is. Het is al eeuwen een mysterie waar zijn stoffelijk overschot is gebleven. D'Artagnan sneuvelde in 1673 tijdens de belegering van Maastricht, vertelt deze journalist van L1. Ze wisten dat hij bij de Tongerse poort in Maastricht is gesneuveld en dat hij ergens begraven is in de buurt van het tentenkamp van Lodewijk XIV destijds. En dat tentenkamp, dat stond in Wolder, het dorpje Wolder bij Maastricht, vlakbij de kerk. Een DNA-onderzoek moet nu duidelijk maken of het skelet dat in de kerk is gevonden, inderdaad van D'Artagnan, is ook wel de vierde musketier genoemd. Interdweerder trekken buien over het land met zware windstoten. In meerdere provincies is code geel van kracht vanwege die wind. Later vandaag gaan regen en wind wat liggen, tot 9 graden. En In de loop van de dag gaan er wel weer opnieuw veel buien vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Spielen door vorstschade op de A2 richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. De N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Voor de aansluiting met de A4 bij Leimuiden duurt er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 come back the same Okay. Still in it is. I'm only. Tu eri scommesso, pietro a questa. is Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Europees Parlement zal morgen hoogstwaarschijnlijk instemmen met een verbod op uitkleed-apps. Daarmee kunnen mensen op foto's en in video's worden uitgekleed met hulp van AI. Schrijver en presentator Miluska Meulens schrijft dit jaar het kinderboekenweekgeschenk. De titel van het boek is Terug naar de schoenenboom. In een kerk in Maastricht is een skelet ontdekt. dat mogelijk van de Franse musketier D'Artagnan is. Hij stierf in 1673 bij het beleg van Maastricht. maar zijn graf is nooit gevonden. Het weer buien met zware windstoten. Het wordt vandaag 9 graden. Dit is ZFM.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 De zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten Ik denken al als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen ik slaap wel nacht Yeah, en ik wil back to the future De voel branden de plek van mijn voeten Ik rij stacht, de te stukken Blikken voor ijzer in de stad vol mijn schurken Zoon in mijn eentje, mijn visie is zuiver Zweet in mijn bed, ik wil lief naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan plan. En ik dans met de duivel, dat geeft dan hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers die willen ze duiken, we zitten. Klaar voor de arcyadeline kicks Verslaven, net alsof jij aan de heroïne zit De klok ik door, tijd om te slapen Dan blijf ik maar gaan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 FM like Sunday morning